met het nos journaal Een aantal scholen in Drenthe roepen vakantiegangers die terugkomen uit Italië op... om hun kinderen te laten controleren door een huisarts vanwege het coronavirus. De scholenkoepel zegt daarmee paniek te willen voorkomen. Het RIVM zegt dat die controle bij de huisarts niet nodig is. Een middelbare school uit Assen heeft vanwege het coronavirus een uitwisseling met Italië uitgesteld. De tientallen leerlingen zouden vandaag vertrekken. De school hoopt in mei of juni alsnog te gaan... In Italië is het aantal besmettingen opgelopen tot boven de 190. Vier mensen zijn al Het Openbaar Ministerie heeft 120 uur werkstraf geëist... tegen programmamaker Alberto Stegeman. Hij was in augustus de militaire kazerne in Oldenbroek binnengegaan... voor zijn programma Undercover in Nederland. Volgens justitie had hij daar een nepbom geplaatst. Stegeman wilde laten zien dat de beveiliging van het terrein tekortschoot. De aanklacht gaat alleen over de nepbom... Het binnendringen van het terrein diende volgens het OM een journalistiek doel. Een medewerker van een evenementenlocatie in Groningen wordt verdacht van het verduisteren van drie ton. De vrouw van 54 zou het bedrag van haar werkgever in delen naar haar eigen bankrekening hebben gesluist. De belastingdienst kwam de vrouw op het spoor. Toen bleek dat er geregeld grote sommen geld op haar rekening werden gestort. De vrouw werkte op de financiële afdeling van de evenementenlocatie en had toegang tot de kas. Ze is inmiddels ontslagen. In Maleisië heeft premier Mahathir zijn ontslag aangeboden aan de koning. Zijn partij heeft zich teruggetrokken uit de regeringscoalitie. De 94-jarige premier ligt in de clinch met zijn oude politieke rivaal, Anwar, die ook meedoet aan de coalitie. Gisteren bleek dat de premier achter de rug van Anwar om aan een nieuwe regering werkte die Anwar buiten spel zou zetten. Het weer, van tijd tot tijd regen bij een toenemende wind, aan de kust stormachtig. Het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst droog, later buien en een graad of zeven. In de nacht naar woensdag kans op natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeers, verkeers, verkeers, verkeers, verkeers, verkeers nooit. De ANWB. Noord-Holland vielen op de A5, hoofdweg Amsterdam. Tussen Westpoort en de A10, drie kilometer. De vertraging is 25 minuten. Dat heeft te maken met file op de A10 West. Richting Zaanstad voor de Koentunnel heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 Can't let Maggie go. Welkom luisteraar bij het tweede uur van Zandvoort Luncht. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door uh, Dolly den Pierik en Peter den Boer. En ik word vandaag geassisteerd door, stel je even voor, Lucie van Bruggen. Ja, en uh, Lucie van Bruggen gaat heel waarschijnlijk jouw nieuwe site. worden, Peter, oh hoe vind je dat? Nou, uh, spannend, gezellig en een, goed, uh, een heel goed voorstel. Leuk hè? Ik hoop dat er nog meer sidekicks zich gaan melden. Dat we, nog, dat we een heel gezellig team gaan krijgen. Ja. Want uh, voor de dinsdag en uh, waarschijnlijk ook voor de woensdag weten we nog niet zeker. Misschien ook voor de vrijdag zoeken we nog sidekicks. Okay. En wil je presenteren is dat ook prima. Goed. Neem contact op met programmaleiding apestaartjesandvoort. Zandvoort? Of Nl. kom gewoon binnenwandelen kan ook. tijdens zo'n leuk en wil je, niet, wil je niet meewerken en toch even komen kijken... mag het ook, hoor. Ja. Want het leuke van Zandvoort uh, Lunch... is dat uh, de uitzendingen doorspekt zijn met vaste rubrieken. Ja. Zoals we daar nu er een van hebben. Zeker weten. En dat is de artiest in het licht. En uh, vandaag heb ik gekozen voor uh, Frans Halsema. Uh, Franciscus Aert-Maria Halsema en genoemd Frans. Geboren in Amsterdam op 13 september... 1939. Ik ga even de bril erbij opzetten, anders ga ik misschien liegen. Nee, klopt. 39 En ook in Amsterdam overleden. En dat is vandaag uh, in 1984 geweest. 24 februari 1984. En hij was een Nederlands cabaretier en zanger... voor degene die het niet weten... Ik kan me niet voorstellen, maar goed. Nou, Halsema werd dus geboren in Amsterdam in een katholiek gezin... als zoon van een schrijver en tekenaar, Ari Halsema en Maria Hermina Schelvis. Hij had twee broers en een zus en Frans was enige tijd misdienaar... en daar zong hij in het koor van de patronaatvereniging... En zijn eerste kennismaking met toneelspel... dat waren zijn optredens in de door zijn vader geschreven revuutjes... en tussen de schuifdeuren in het gezinscabaret. Wat leuk, hè? Ja, Frans had heel weinig interesse in leren. De derde klas van de MULO verruilde hij... voor een beroepsopleiding tot banketbakker. Maar daar besloot hij een half jaar later weer mee te gaan stoppen en hij ging werken. Hij had verschillende baantjes... en in zijn vrije tijd zong hij liedjes in cafés... en op bruiloften en partijen. En hij begeleide zichzelf daarbij op de accordeon en de piano. Nou, van 1958 tot 1960 was hij in militaire dienst... en daar deed hij een schrijversopleiding. En hij kreeg daar de gelegenheid... om s'avonds naar de cabaretschool in Amsterdam te gaan. En zijn kabaretdebut... Debut maakte Halsema in 1960 bij het Pauze Cabaret in de City Music Hall in Amsterdam. En een jaar later ging hij aan de slag bij het cabaret Lurelei. Bij het ABC Cabaret leerde hij de fijne kneepjes van het vak en werd hij een veelzijdig cabaretier. Hij leerde daar de danseres Anke Cordes kennen, met wie hij trouwde en een zoon kreeg. Nou, dan in 1960 maakte hij zijn debuut. Bij, oh, dat heb ik net verteld. Hè? Ja, oké, okay, dus dat. Nou, daarna uh, is hij, heeft zijn, zijn uh, carrière een enorme vlucht genomen. En heeft hij samengewerkt met grote namen. als uh, Adele Bloemendaal. en met Gerard Cox. had hij een onnavolgbaar duo. met prachtige, prachtige stukjes. En uh, uh, toen Halsema. Hij werd enorm bekend, veel cabaret gedaan in de theaters... en toen hij gevraagd werd op het boekenbal van 1983 op te treden... moest hij hiervan afzien, wegens problemen met zijn stembanden. En wel bereidde hij toen een nieuw theaterprogramma voor... de The Show Must Go On, dat in april 1984 in première zou moeten gaan. Maar het kwam er niet meer van. Begin 1984 liet hij zich voor keelkanker opnemen... in het Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam... En op 24 februari overleed hij op 44-jarige leeftijd. En Halsema ligt begraven op de Amsterdamse begraafplaats Zorgvliet. Uh, ik heb gekozen voor een nummer van hem met um, Jenny Arjan. Vluchten kan niet meer. En ik ga even zoeken waar ik hem heb. Ik had hem klaargezet. Oh, hier natuurlijk. Ja, Weer een ander Sorry, luisteraars. Hier komt Vluchten kan niet meer, Frans Halsema.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 zijn oorlogslanden, veiligheidsraad, vergaderingslanden, ontbladeringslanden, toeristenstranden, hoe ver moet je gaan? Vluchten kan niet meer.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 Touch, touch me there. Dat is een, uh, een, uh, een, een muziekstuk dat in onze hoofden blijft hangen. What? Moet je niet zeggen. Oh. Ja. Als, je, als je het maar niet op straat gaat roepen, dan is er niets zo, oh, Touch me there. Ja. Over op, straat, over op straat gesproken. Wordt het niet eens tijd om iets te vertellen over het weer? Gaan we, gaan we, wat wij allemaal gaan krijgen en wat, we, ons, wat ons te wachten staat. Lucy weet ja. er alles van. Ja, ik ga het vertellen. Nou, een leuke boodschap hoor, op deze maandag. Na een klepsnatte zondag is het op deze maandag... wederom bewolkt met van tijd tot tijd regen en motregen. Vooral later vanmiddag en vanavond regent het stevig door. De temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 11 graden. Dat is dan wel weer iets. Maar de wind waait uit het zuiden. Later uit het zuidwesten en neemt weer in kracht toe. Later vanmiddag is de wind vrij krachtig en naar zee hard tot stormachtig. Met zware windstoten tot 90, 95 kilometer per uur. Dan gaan we naar morgen... Morgen stroomt polaire en koudere lucht naar onze streken. De temperatuur gaat dan ook omlaag... met morgen maximaal rond de 8 en 9 graden... en woensdag en donderdag rond de 6 à 7 graden. De zon schijnt geregeld, maar het komt ook tot buien. Vanwege de koude bovenlucht kunnen deze buien vergezeld gaan... van onweer, natte sneeuw en zelfs hagel. Tijdens buien is het slechts een graad... Of twee, drie. En kortstondig kan het wit worden. Ook de nachten worden kouder met minima een fractie boven nul. Met kans op lokale gladheid door bevriezing. Vanaf vrijdag wordt het weer wat zachter met maxima rond de 8 graden. Verder blijft het aanhoudend wisselvolg en dagelijks staat er ook veel wind. Tot zover het weer. Nou, daar gaan we niks aan toevoegen. Alleen nog maar uh, rest ons om daar uh, als troostende woorden... de muziek van onze eigen Alan Clark, Father ja. and Friend. En misschien ook even melden dat het weer verzorgd werd... door Rico Schreuder, onze weermannen. Hè?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 That you know me, some life is just too short for us to never be in touch. Oh, and that's why I wanna tell you. Clark. Onze eigen Alan Clark, zeggen we altijd als Father and Friends. Ik uh, ga iets vertellen over de artiest van de dag. Ik heb uh, uh, in de platenkast gezocht. En ik vond uh, een artiest waarvan ik uh, denk dat velen hem al heel lang kennen. Instrumentaal, al, altijd wat hij brengt. En dan heb ik het over meneer Herb Elpert Geboren als oudste van drie kinderen van een Russische vader en een Hongaarse moeder. En uh, toen hij acht was, kreeg hij een trompet. Ja, en zo gaat het. En na verloop van tijd ging, uh, ging hij muziek maken. En uh, in 59, toen was hij al uh, 24, toen nam hij uh, zijn eerste hits op. En uh, er zijn er velen die gevolgd zijn. Ik ga twee stukken laten horen, twee tegenstrijdige stukken. Het eerste is uh, What Now My Love, oftewel I'm Maintenant. Nou, my love, Herb Elpert. En hoe wonderlijk het kan verlopen in de geschiedenis... dat blijkt wel uit het volgende. Hij eh, richtte samen met een collega-muzikant... een platenmaatschappij op... omdat hij eh, alles in eigen hand wilde houden. In 1961 deed hij dat. En daar bracht hij al zijn, zijn platen op uit. En het waren allemaal hits. En um, in 1990... Dacht hij, ik ga die hele boel verkopen. En uh, dat heeft hij toen gedaan. En daar heeft hij toen. voor dat platenmaatschappijtje van hem. heeft hij 500 miljoen dollar gekregen. Zo. Dat is goed voor de oude dag. Er gaan weken dat voorbij dat ik het niet zie. <laughs> ja. ja. Uh, goed, ik ga nog een stukje laten horen van meneer Hub Elpert. En uh, wij wanen ons nu uh, in het zuiden van Nederland. waar buiten de carnavalsoptochten allemaal uh, niet doorgaan... vanwege het vreselijke weer. Maar in zo'n feestzaal gaan ze allemaal in vrolijke Polonaise. En daar past dit nummer Abanda. Law no. Say amen Then we all got up and we formed the queue And the drums went bang and the cornets blew And we marched right down into the town of We'll <muchas> En van. Jij, Lucy, wil jij dit doen? En van. Dat, uh, dat ja, van Bloemink, de Bannerman. Ja, gaan gaan wij nog lijst. naar, uh, ja, een, naar een verhaal? O, even... Nieuws! Oh, toch? Oh. Nieuws uit de regio. Oh, oh. We hebben natuurlijk. Uh, ja. Je overvalt ons. Je overvalt... Oh, heerlijk. Nee, dat geeft niks. Dat komt helemaal goed. Want ik, ik heb gemerkt dat Lucy heel oh. goed kan improviseren. Of tenminste, meteen kan. En, en nou, kijk, ja, goed zo, goed zo. Uh, ja, nee, jij moet het doen. Ja, ik moet het doen. <laughs> zonder, zonder microfoon gaat het niet. Uh, er zijn voorbereidingen bezig van, uh, met uh, onderzoek naar glasvezelkabel. Er komt een nieuwe glasvezelcommunicatiekabel... tussen Zandvoort en de Engelse plaats Loosdorf. Vanaf 18 februari... 2020 is een team bezig met voorbereidend onderzoek... op het strand en voor de Zandvoortse kust. Dit gebeurt door Fugro in opdracht van Pelagian Limited uit Engeland. De kabel komt in de zeebodem te liggen. Eerst wordt vanaf deze week gekeken of er hindernissen zijn... waar men bij het ingraven van de kabel tegenaan kan lopen. Het onderzoek vindt plaats op het strand in de vooroever en verderop op zee. Het duurt ongeveer 44 dagen. Het onderzoek is klaar voor de side-events van de Formule 1 beginnen. Het onderzoek op het strand vindt plaats op een strook van ongeveer 250 meter... ter hoogte van strandpaviljoens Plazant, Talassa en Ahoy. In het verlende daarvan wordt ook over een breedte van 250 meter... Onderzoek in de vooroever gedaan. Verder in zee zet Fugro het onderzoek met een grote schip voort tot aan Engeland. In zee wordt verder ook duikonderzoek gedaan. Dus er gebeurt van alles rondom dat Formule 1 gebeuren. Duidelijk. Nou, daar, daar ik, uh... kan ik niks aan toevoegen. Uh, <laughs> ik liet al eerder iets horen uh, uit de... Het imaginaire zuiden van het land waar carnaval gevierd wordt nu. En de, de, een van de toppers uit het zuiden van het land. Uh, dat is natuurlijk uh, onze Eindhovenaar volgens mij. Meneer Guus Meeuwers. En uh, die heeft een prachtig nummer geschreven. Het is een nacht.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 het is een nacht. Ik heb uh, nog een lovend verhaal over de, uh, een gebeurtenis afgelopen weekend. Circuit Zandvoort Spectaculaire Acts en enthousiaste deelnemers maken van Zandvoort Light Walk een groot succes. Afgelopen zaterdag stonden 5000 deelnemers aan de start van de allereerste editie van de Zandvoort Light Walk van sportorganisatie Le Champion. Wandelaars konden kiezen uit 1814 en de Family Walk van 6 kilometer. Op de route stonden 30 indrukwekkende lichtkunstwerken en acties. De Zandvoort Light Walk is tot stand gekomen met het Holland Casinofonds en de gemeente Zandvoort. Alle wandelaars gingen van start vanuit het KNRM-ready station Zandvoort. Het startsignaal werd gegeven door wethouder Elverheij, die namens de gemeente aanwezig was. Onderweg kwamen de wandelaars langs het meest indrukwekkende acts van levensgrote vlinders... tot een tunnel van lichtstaven en indrukwekkende vuurspuwers. Veel Zandvoorts gezinnen namen deel aan de family walk. De finish was op het Kerkplein. De ondernemers rondom het plein hadden de handen geslagen om er voor de wandelaars een mooi finishfeest van te maken. Daar zijn de ondernemers zeker in geslaagd. De verschillende afstanden gingen alle over het circuit. Een klein gedeelte over het strand en door het sfeervolle Zandvoort... En omgeving. Vanwege de weersvoorspelling werd twee dagen voor het evenement besloten om de route aan te passen. Door deze verandering werd een deel over het strand beperkt tot een minimum... en konden wandelaars genieten van alle lichtex omdat de ex op het strand en in het duingebied werden verplaatst. Onderweg kwamen de wandelaars afhankelijk van hun afstand langs stempelposten bij het circuit... Strandpaviljoen Talassa, de Watertoren, Dune aan de Duinrand... en de Verrassingspost bij de Natuurbrug. Met volle teugen genoten ze van de eerste editie van de Zandvoort Light Walk. De Zandvoort, de wandelaars, die hadden een primeur. Ze waren de eerste die mochten wandelen over het gloednieuwe asfalt van het circuit. Op dat circuit waren diverse indrukwekkende acts. De tunnelnaar circuit was gevuld met gekleurde lichten... In de arie Luijendijkbocht bocht scheurde de Formule 1-wagens door de bocht... dankzij een prachtige lichtshow. En voor de uitgang stonden strakke, uitgelichte race, racebolides, racebolides. De Zandvoort Lightwalk is een jaarlijks terugkerend evenement... en zal de komende jaren wederom plaatsvinden in de derde week van februari. Nou, en ik denk, uh, de, de, leuk om te horen hoe het zo allemaal uh, geweest is. Uh, ik heb een klein stukje meegezien. En je zag ook dat uh, mensen thuis en uh, in de tuinen uh, verlichting hadden. Maar ik denk dat uh, doordat dit zo'n geslaagd evenement was... het volgend jaar een enorme vlucht zal nemen... Uh, wat betreft de versiering van de huizen van de particulieren. Ja, het is dat, een, een, een, een, een enorme, fantastische vliegende stad gebleken. Ja, het was ook ontzettend leuk om al die groepen mensen... Je, je zag de mensen amper, maar je zag al die lichtjes dansend door de straten te gaan. Ja. En uh, ja, inderdaad, het waren... Ik was dan even naar uh, Duintjes, of tenminste naar de Corvusporthal. En onderweg zagen we die prachtige boom die ik nog nooit van mijn leven... <lacht> nou, ik heb hem natuurlijk wel gezien, maar hij is me nooit opgevallen. Ja. Um, en mooi uitgelicht. Die, die was prachtig uitgelicht met allemaal mooie... Uh, uh, lijnen naar boven en dan de, de boom van onder. Dat was ook inderdaad een kunstwerk op zich. Terwijl hij staat er dus al jaren. Ja. Maar zo hard had je hem nooit gezien. En dan al die dromme mensen. Nou, het was echt heel indrukwekkend. Leuk dat het blijft. Nou, en het zal, het zal waarschijnlijk veel meer gaan uitbreiden. Ik denk het. Ja, denk een ik. Een ook. mooie start. Ja, zeker. The Mavericks dance the night away... Dance the Night Away. En van de Mavericks gaan wij naar minimaal één iemand in Zandvoort. Wellicht meerdere viernaam bezongen wordt door Hans de Boy. En dat mag ook wel op deze druilerige dag. Dit nummer is opgedragen aan Annabel.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 boy Annabel. Ja, dat wordt helemaal niks, hè? En met, met dat weer wordt het ook niks, hè, Peter? Godverdorie, wat een rot weer. Het is mooi weer om klusjes te doen vandaag. Oude foto's uitzoeken, weet ik het. <laughs> of lekker filmpje kijken. Nou, goed. In ieder geval, um, ik vind het altijd leuk, Peter. We hebben, we hebben in Zandvoort zo ontzettend veel talent, hè? Uh, uh, Sporttalent, we hadden net al... Uh, Wessel van der Aar natuurlijk aan de telefoon, die een enorm talent is. Maar we hebben ook muzikaal talent. En dan heb ik het bijvoorbeeld over Wendy Moore. En ik heb van Wendy heb ik haar nieuwste single meegenomen. En het lijkt me wel leuk om die nog even te laten horen voordat het programma is afgelopen. Het is haar tweede single die ze heeft uitgebracht. En hij heet Relapse.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 Just stop pulling me back in. My heart beats at your touch, but I know yours is not. You still so bad, but you took your shots, and you know. Luisteraars Zandvoort luncht, zit er ongeveer een beetje op, zullen we maar zeggen. Eh, de twee uren vlogen voorbij. Zeker. En eh, we waren vandaag niet eens met z'n tweeën, eh, Dolly ten Pierik en Peter den Boer, maar we waren met nog een extra gast. En onderhand is het liedje begonnen. We hebben, hebben we nog, een, nog een liedje. ja? Ja, ja, ja het afscheidsliedje, ja. het is zover, ja. Nou, bedankt voor het luisteren. En uh, morgen uh, is er weer een uitzending van... Jan van der Oever. Bedankt voor het luisteren. Tot ziens weer. Really Tot ziens.